De ...heeft het geweld scherp veroordeeld. Michela Kralangaros ze verloor in de eerste ronde van de Kroatische Petra Martic met 6-2-7-5. Krajcek, Krij, werd twee weken geleden geopereerd aan haar knie. Pas vlak voor Roland Garros was ze fit. Ook Kiki Bertens is uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in drie sets van de Amerikaan McHale. Morgen komen Robin Haase en Arantxa Rus in actie in Parijs. Dan nog het weer, zonne, maar vooral aan de kust ook lage bewolking en mist. Die bewolking breidt zich vanavond en vannacht over het hele land uit. Vannacht een graad of 10, morgen eerst grijs, later wolkenvelden en zon en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. De andere kant op vanuit Amersfoort tussen Amersfoort Noord en Knoopend Eemnes 8 kilometer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 ...feestje gaat bouwen van de Dutch GT. Wie wint de hoofdrace van vandaag? Wordt het zo dadelijk van Willem van Dezen. Of schakelen we schakelen zo dadelijk weer over Albert-Jan naar het circuitpark Zandvoort. Ja, rond de, de race zal ongeveer eindigen door rond tien over vier. En kwart over vier hebben we natuurlijk de, de finale uitslag van deze hoofdrace van deze maandag. 28... ...mei 2012, de hoofdrace van de Pinkster Races. Maar dan is het programma nog niet klaar. U kunt het blijven volgen op kanaal 40 Digitaal en kanaal 45 Analog. Analoog. Dan kunt u het hele programma, dat duurt tot ongeveer een klok of half zes, blijven live, blijven volgen. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vijf het dier van de week. En het luistert naar de naam Sage. Uh, het gedicht van de week is geprolongeerd. We hadden het zaterdag ook, want het is de, de aspergie seizoen loopt nog tot half juni, maar het kreeftseizoen heeft zich weer aangekondigd. Dus we gaan om kwart vijf. Het gedicht van de dag staat in het teken van Ode aan de kreeft. Nou, verder misschien nog wat sportnieuws, maar natuurlijk nog veel muziek. Het komende uur, live vanaf het Gasthuisplein. Oké, okay, de Pinkster Races op CFM. Je beleeft het op radio en televisie. Al zei het al op tv gaan we zo dadelijk na vijf uur gewoon nog even door met de live beelden. Schakel nu over naar kanaal 40 als je via Siggo digitaal kijkt. En anders kanaal 45. <laughs> Come on, shake your body, baby, do that conk, I know You can control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight until you try to do that conk, I know Come on, shake your body, baby, do that conk, I know ZFM FFM. Zeker niet. Jorden, Linda Louis, een lekkere dance classic uit de jaren 80. Beetje uit Jaap Koper en Rob Harms' tijd. Ja, we zijn er weer groot geworden, Albert. Jammer, dit soort muziek. Dat was na mijn tijd. De disco classics uit de jaren 80. Je hoort hem bij CFM. Tweede Pinksterdag 2012. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En waarom zijn we er? Tweede Pinksterdag 2012. Natuurlijk vanwege de Piksedag Race op circuitpark Sofort. En de hoofdreis van vandaag de Dutch GT is inmiddels ten einde. En Wille van deze die gaat ons verrassen wie de winnaar is. Of winnaars zijn. Nou, verrassen zal ik eerder niet naar je erop, maar de winnaars zijn uiteindelijk voor de équipe Matthijs Harkema. Die het uh, samen uh, doet met uh, ja, Paul Vaaskal in een corset, tweede ook een uh, corset, dat is de corset geworden van uh, Ferriant Cole. Die samen rijdt uh, met Horry's En op de derde plaats uh, de lotus van uh, Core en Dick Friedberg. En dat allemaal uh, onder het uh, toeziend oog van. Uh, ja, je voelt hem al aankomen natuurlijk Rob. Van 15.930 uh, toeschouwers. Zo so, de so jodel. Dat <laughs> was zeker vanmorgen, of niet? Ja, ja, dat is ook het wel gelijk, denk maar het tijdelijke niet. Uh, ik denk dat er zijn best zijn. Ik denk dat er ook mensen zijn uh, ja, die met een handdoekje en een zwemdoekje uh, richting Zandvoort gingen En die uh, verteld werden uh, in temperatuur, Nou ja, als je er een tof bent en er is dus wat op het gebied, waarom dan niet naar het school? Heel goed, heel goed. Zeg even over Kurzer met, uh, met zijn mede-compaan. Mede die racen toch vaak tegen elkaar? Reisen tegen elkaar? Nee, als hij, als uh, zelf rijdt in, in zijn uh, uh, uh, raceklasse, die Engelsman die hij, die hij nu als co-piloot heeft, daar raced hij toch vaker in het verleden tegen? Oh nee, ja, in het verleden zal hij dat tegen gereisd hebben, tegen Dick Freeburg maar op dit ogenblik, dat is geen Engelsman hoor, dat klinkt heel Engels, maar dat Goed, hier kom ik nog op terug. Ja! <laughs> <laughs> Leuk geprobeerd, aboot dat. Ja. Ik bedoel, uh, uh, uh, Fos is ook een dag toch? <laughs> dank je, dank je. <laughs> Ik vanmiddag, misschien heb je overzien, het zelf nog gezien op de buitenheid. Ik heb er nog wel de baan over gezien steken. Ja, nee, dat, wa dat oh, was weer. Dat je... was mijn broer. <laughs> oh, okay. ja, je lijkt wel verhalen van hoor. <laughs> Oké, okay, maar de race is afgelopen. Zijn er nog dingen gebeurd? Nou ja, nou, het is een beetje uh, geschapen. ja, iets wordt gebeurd, was, ja, en dat is in zo'n ding eigenlijk toch wel kwalijk te maken. Kijk, ik, Lammers, Bastiaan, we hebben bij zo'n verplichte pitstop ook een reis met uh, pit window. dat wil zeggen binnen een bepaalde tijd moet die, moet die pitstop gemaakt worden, nou ja, uh, ja. De tijd is ervoor, maar die kwamen gewoon buiten tijd uh, dat uh, veel binnenkwam en nog eens een keer uh, die pitstop op uh, wilde gaan doen. Nou, ja, dat is uiteindelijk al gedaan Die kon daarna verder rijden. Uh, ze kregen wel een uh, straf aan een broek van uh, 165 seconden, nou, ja, dan kan je net zo goed uh, ja, stoppen. 65 seconden, hè? dat is bijna drie minuten. Dat ja. is een uh, anderhalf rondje achterstand wat je dan hebt. Uh, ja, uh, dat schiet niet verder zo. Uh, story. Ja. Hier gaan we nog even verder. Uh, kijken even de krit op uh, naar de auto's. Vooral naar de auto's. En ja, we gaan nog even verder met het uh, Dutch uh, production open. Uh, als hij er niet van meenemen uh, in de uitzending, uh, begrepen. De klok uh, tikt door en dan lukt dat niet meer. Okay. Dat is, uh, hoe er hier voor staat. Maar goed, ruim 15.000 toeschouwers, dat is toch aanmerkelijk meer dan destijds bij het ADAC weekend, dat waren er niet meer dan 8.000, hoewel het ook een heel mooi raceweekend was. Maar goed, de Pinksterrace ja. Pinkster is het einde, de laatste race zal tegen een uur of half zes zijn afgelopen, die kunnen wij dus niet meer meenemen in de uitzending, maar mensen die naar tv kijken kunnen dat natuurlijk blijven volgen. Digitaal 40, analoog 45. Ja. En uh, Willem, ik wil je hartelijk danken uh, namens de studio-medewerkers uh, uh, voor je live verslag vanaf uh, het circuit. Ja, nou, dat doen jullie ook uh, voor de mijnenwerking. En ik uh, zou zeggen, op naar het werkoverleg, toch? Op naar het werkoverleg. Je leert het al, Willem. Gaan we, gaan we doen, Willem. <lacht> <lacht> hoi, hoi. Tot straks. Hoi, hoi dat was Willem van deze vanaf het circuitpark zal het uiteraard uh, dank aan hem voor zijn bijdrage van vandaag. En datzelfde geldt voor collega Jaap Koper. Dit is Jen Hammer en de Crockett's Team. Leuk zeg om die weer eens uh, terug te horen. Ja, volgens dus, mij uh, gelukkig is we zo weer stereo uitzenden. Hè? Mooi stereo geluid ook. Oh, vandaar dat je hem uitgekozen hebt. Ja, nee, nou begrijp ik hem. We gaan ernaar luisteren de komende drie minuten lang. Tijd weer, zie Te zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen -ah. Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je de aannacht bekijken tot ik alles van je weet Met alle mensen vergelijken, mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten bekijken, dat je ook iets in me ziet Wil je de aannacht maar misschien wil jij dat niet wat rust hè? als wij zwijgen over jou. Ja, ja. Oh, dat was het. Dus, nee, dat gaan we dus niet doen, want het is uh, tijd voor het uh, dier van de week. Ja, en we hebben echt een hele leuke van de, deze week. Uh, dat is Sage. want Sage is een heel een jong uh, meisjeskoneentje. Waarschijnlijk niet ouder dan een maand of vier. Ze ziet er heel lief, lief en knuffelbaar uit, maar vergis je niet. Ze is een echte doener. Het is een heel actief, levendig en bezig meisje dat absoluut een flinke ruimte nodig heeft. Want ze rent van links naar rechts ...en springt en klimt als de beste. Ze is vreselijk leuk om naar te kijken. Je wordt echt vrolijk van haar. Omdat ze zo actief is, heeft ze niet alleen een ruim huis nodig... ...maar ook een leuk vriendje om mee te spelen. Dit lieve konijntje is naast heel actief ook een beetje schrikkerig. Dus hele jonge kinderen zijn voor haar een beetje te druk. Een rustig huis is voor haar het beste. Bent u... Die eigenaar die Sage komt ophalen En dan kunt u zich vervoegen in Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 Te Zandvoort Telefoon is te bereiken op 571-3888 571-3888 Of kijkt u eerst even op www.dierentehuiskermeland.nl Geopend van 11 uur tot 4 uur Van maandags tot en met zaterdags Nou ga naar Dierentehuis Kennemerland toe Voor alle leuke dieren die daar te zien zijn En deze week Dier van de Week Sage Oh, something about your body hey, hey, hey, hey. I don't want nobody I don't want nobody, baby But you There's something about your body Lekkere, dansbare muziek. Op maandag, tweede Pinksterdag 2012 bij CFM. Je hoorde Tom En wat een danceclassic is dat. Je hoorde Your Buddy. En daarmee werd het uh, 5 minuten overal vijf. We hebben nog twintig, uh, uh, 25 minuten te gaan uh, in deze uitzending. En ja. dan gaan we alvast weer wat het ons betreft naar volgende week toe, Albert Jan. Ja, want uh, zoals uh, eerder in dit programma uh, gezegd... Uh, hebben wij uh, uh, uw lokale CFM Radio Opendag... En wel op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni. 2 juni van 10 uur morgens tot 5 uur middags. En van de eerste 2 uur uh, live op locatie uh, worden uitgezonden. Dus, uh, het programma Goedemorgen Zandvoort. En van 12 tot 1 live uh, uh, vanuit de studio uh, het programma Oud Zandvoort. En het staat ook in het teken van Oud CFM. Want jij bent de gast erop. Rob? Jazeker, ik ja. ben er uh, aan komende zaterdag. Ja, en want dan gaan we praten over de geschiedenis van uh, uw lokale omroep begonnen als een echte piraat maar inmiddels uh, al gelegaliseerd <laughs> en, uh, ja, nu wel <laughs> eindelijk maar toch dus uh, wilt u daar uh, komen kijken hoe radio gemaakt wordt, bent u uiteraard zaterdag van 10 tot 5 van harte welkom in de studio, of uh, van 10 tot 12 op locatie in het café Ho of hotel Hoogland, al waar het programma Goedemorgen Zandvoort wordt, wordt, live wordt uitgezonden en zondags bent u van harte welkom tijdens het programma Zondag in Kennermeland. onze collega's Aldo Moraal en uh, Rudy Nicola Ontvangen nu graag in de studio. En hebt u een verzoekje? Schroom niet, neem een CD mee en wellicht dat u hem zelf kan aankondigen. Maar in ieder geval, uh, aankomende zaterdag tussen 12 en 1 zal ik alles uh, gaan vertellen over het ontstaan van CFM en dergelijke. Dat ja. Wel een mooie verhalen hoor, komen daarbij. Oké, okay, nou ik ga zeker uh, luisteren, want ik ben er ook, want ik mag de techniek doen. Je kent en... er al een paar, maar ik heb ze nog lang niet allemaal aan ja, verteld. En dus... ik mag jouw plaatjes uh, uh, uh, uitzoeken. Dus uh, de volgende is er één van, hè? Ja, Uit dat die is tijd. Uh, Iros. Wat is hij mooi, hè? Ach, Iris. Bastasse una bella canzone Se bastasse una bella canzone A far piovere amore Si potrebbe cantarla un milione Un milione di volte Bastasse già Bastasse Vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse una bella canzone per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono tanti, forse così, fosse così. die EN a tutti quelli che Heerlijk in de afgelopen dagen hadden we natuurlijk super lekker weer hier in zo En dat als zo platen bij uit de jaren 90. Jorde Eros Ramazzotti en Sebastase Una. Granda ja, Cansone, ja, heel goed, heel goed. En uh, ja, het begon eigenlijk allemaal een beetje met de piraterij, weet je wel. Een illegaal zendertje op een slaapkamer in een duivelhoek zelfs. Nou, uh, al die verhalen zou ik zaterdag uh, gaan vertellen. En dit is zo'n uh, plaatje uit die tijd... ...komen zaterdag en zondag dus bij CFM gaan de deuren wagenwijd open. De Jazeker. De zeker. de ene deur. De oh, ene de de de de deur. De deur, ja oké. Okay. <laughs> en uh, ja, dan uh, is iedereen vooruit welkom de open dagen van CFM op zaterdag en zondag. Zaterdag vanaf 10 uur s ochtends en live uh, radio kijken doe je dan van 10 tot 12 bij Hotel Hoogland. En op zondag tussen 2 en 5 bij Zondag in Kennemerland. En Find The Time, dat was uh, zo'n uh, zo piratenplaatje uit 1986, de familie Five Star. Het is kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de dag. En het gaat over de ode aan de kreeft. Er zijn tijden dat je ze overal vindt. Kreeften in een mand, kruipend naar de kant die ze niet kunnen beklimmen.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 ...en dat ze met hun leven moesten beslechten. Onze vingers begonnen te jeuken, maar eerst de mise en place, We vorderden al ras. Het is toch een feest in onze keuken. 100 gram boter, 1 klein glaasje jenever, 2 deciliter verse room, 2 gehakte charlotjes... ...100 gram mirepoix bordelaise, 12 centiliter geuzebier. 100 gram Amerikaanse saus, kervelpluksels en twee kreeften tot slot. Maken deze kreeft à la grand tot een gouden pot. Kook de kreeften in 8 minuten in een traditionele courbouillon. Haal ze uit de pan, snijd ze door de helft en breek de scharen. Smelt 3 gram boter in een pan en bak de kreeften op hevig vuur aan.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 Elke zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf. Dan hebben we het uh, gedicht van de week. Heb je ook een gedicht van, van de week voor ons? Stuur hem dan naar redactie.zfmzoonvoort.nl Redactie.zfmzoonvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de Zoonvoortse Radio. ...mee te doen met deze plaat van de Dexys Midnight Runners... ...en come on Eileen. Ja, het zit er alweer bijna op, meneer Vos. Ja, deze extra mooie uitzending weer de hele dag. Vanmorgen van 9 tot 5 jaar koper en van 2 tot 5. Dat bedoel ik. Nou, we hebben het weer met heel veel plezier gedaan... ...maar zo meteen naar het volgende plaatje komen we nog wel even heel kort terug. Zullen we dat doen? Dat doen we. Deze plaat is een van Rockwell... ...en met uh, wie heeft hij deze gezongen, schatje... Dat ga je me nu uitleggen <laughs> met Michael Jackson. Oh Hier is nee. uit 1984: Somebody's Watching Me. I'm racers op CFM Software, je hebt ze kunnen volgen op de radio op zaterdag, en vandaag, maandag, tweede, pinksterdag en natuurlijk op CFM TV kanaal 40. En daar gaan de belden gewoon door. Zie ik zo'n kansbuster auto rijden of zo. Uh, ik denk, hij, hij doet het nog goed uit. Ik Station Car. Ja, Station Car. <laughs> ziet er niet uit, maar het is wel geweldig natuurlijk dat hij gewoon lekker mee raast. Helemaal Heel goed. Wij zijn er uh, uiteraard met de volgende race weer bij CFM. De volgende race is live vanaf het circuitpark Zoonvoort met Willem van Denzen en Jaap Koper. Uiteraard uh, dank aan alle technici die vandaag meegewerkt hebben. Ja, geweldig. Helemaal goed. Te weten, Om alles voor elkaar te krijgen. Te weten Roel, uh, Daan, jij en ongetekende. Daan, ja, sorry. Dus... Oké. Okay. En natuurlijk medewerker van de CP Park Zandvoort. Dank allen en uh, graag tot een andere keer. En wij zijn er volgend weekend weer Robert Jan, toch? Ja, zaterdag. Oké, okay, tot dan. Tot dan. Really give a whistle. And help things turn out for the best.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 Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het aantal sociale huurwoningen dat het vrijkomt is vorig jaar opnieuw gedaald met 6,3%. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Al jaren neemt het aantal vrijkomende huizen af. Volgens toezichthouder CFV zet deze trend de komende jaren door. In de grote steden moeten mensen daarom soms wel 15 jaar op een huurwoning wachten. De lage doorstroming in de sociale huursector komt onder meer doordat er steeds minder wordt gebouwd. Daardoor blijven senioren bijvoorbeeld langer in hun vaak te grote huurhuis wonen. Verder is het steeds moeilijker om aan een hypotheek te komen voor een koopwoning en verkopen corporaties woningen die vrijkomen steeds vaker. Het vliegtuigje dat een paar uur vermist is geweest bij Rotterdam is gevonden. De kustwacht heeft het wrak in zee ontdekt ten westen van de Tweede Maasvlakte. Volgens de kustwacht zijn de vier inzittenden zwaar gewond. Met een helikopter worden reddingswerkers ter plekke gebracht. De Chesna was op weg van arnhem naar Rotterdam. De luchtverkeersleiding verloor iets na twaalf uur het contact met het toestel dat vermoedelijk in probleem is gekomen door plotseling opkomende zeemist. Een Oekraïens lid van het Internationaal Olympisch Comité is opgestapt naar beschuldigingen over corruptie.